met het NOS Journaal. De Nederlandse gasopslagen zijn op dit moment voor 78% gevuld. Dat is meer dan verwacht. De regering had als streven om op 1 november op 80% te zitten. Dat wil overigens niet zeggen dat er genoeg gas voorradig is om de winter door te komen. Zelfs met volle opslagen kan een tekort ontstaan. Tijdens een gemiddelde winter verbruikt Nederland zo'n 26 miljard kuub. En in de gasopslagen past maar 16 miljard kuub. In Pakistan is een dijk bij het grootste zoetwatermeer van het land doorbroken om het water eruit te halen. Daardoor moesten 100.000 mensen hun huis verlaten. Maar volgens de autoriteiten zijn hiermee meer evacuaties en slachtoffers voorkomen. Het meer in het zuiden is een wateropslag en had een gevaarlijk hoog niveau bereikt. Sinds juni wordt Pakistan geteisterd door natuurgeweld. Op dit moment staat een derde van het land onder water. De Nederlander Tijmen Arendsman heeft de koninginnenrit in de Balta gewonnen. De 22-jarige renner van team DSM wist op de bijna 20 kilometer lange slotklim... weg te rijden bij Marc Soler, die tot dan toe aan kop reed. De Belg Remco Evenepoel gaat als leider van het klassement de derde week van de Ronde van Spanje in. En Max Verstappen heeft op het circuit van Zandvoort zijn vierde zegen op rij gepakt. Zo'n 100.000 Nederlandse racefans zagen hem net als vorig jaar bij de Grand Prix van Nederland als eerste over de finish gaan. In een eerste reactie zegt Verstappen dolblij te zijn met de winst. Maar het was volgens hem geen gemakkelijke race. En het is altijd speciaal om een thuisrace te winnen, zeker omdat ik er hard voor moest werken. Al dus de Red Bull coureur. Het weer, het is wisselend bewolkt. Vanavond lokaal kans op een lichte bui. Het koelt vannacht af naar 15 tot 18 graden. Morgen wordt het nog iets warmer dan vandaag. Landinwaarts kan de temperatuur oplopen tot 30 graden. Eerst is het nog vrij zonnig, maar later op de dag... neemt vanuit het zuiden de kans op een onweersbui toe. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB.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 is de zomer van ZFM. Met, met nu. Jouw keuze. ZFM. Typisch Lammens met Ger Lammens. Welkom, lieve mensen, in de 52e editie van Typisch Lams. En ook welkom aan de nieuwe stations die er deze week bijgekomen zijn. Welkom, lieve mensen. We begonnen sfeervol met Cat Stevens, of eigenlijk zou ik moeten zeggen Yusuf. Zoals hij zich als moslim tegenwoordig genoemd. Maar ik vind toch Cat Stevens mooie klinken. Benno ook, hè? Ja, zeker. Dag, Benno. Je bent er weer aan de andere kant van de techniek. Mensen, ik heb vandaag gezien in een relaxte muziek. En daarom gaan we nu naar Wim Zon.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 Pasola, tralali, tralala. Zo heerlijk rustig, je, yeah, je. Yeah. En een deuntje ontstaat in dezelfde maat. Zo heerlijk rustig, het heeft een heel eigen tal en het klinkt allemaal. Zo heerlijk rustig, de man met de mond.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 ...en we kunnen nog steeds genieten van zijn liedjes... ...zoals Zo Heerlijk Rustig... ...ik hoop dat u een beetje zen bent geworden... ...een beetje rustig, ik ben het wel... ...was vanochtend wat opgefokten en nu niet meer... ...dat heb je dan als je door het verkeer komt... was een beetje druk in de buurt van Zandvoort. We gaan naar Anouk... ...en ze heet eigenlijk, dat weten weinig mensen... ...Anouk Teve, haar achternaam kennen we nauwelijks... ...ze komt uit Den Haag, ze is geboren 8 april 1975... En ze is een zangeres en een geweldige songwriter ook. En haar mooiste liedje, het mooiste van Noek, vind ik Lost. in. Ik 1997 door met de single Nobody's Wife en stond sindsdien op vele albums en singles in de Nederlandse en Belgische hitlijsten. Haar mooiste liedje vond ik dus Lost. We hadden daarnet Wim Zonneveld met zo heerlijk, rustig. Nou, dat gevoel krijg je helemaal bij het chill liedje van Gerard Cox. Het is heel eenvoudig van melodie. Ik had het vroeger in een speeldoosje dat je op moest winden. En dan kreeg je dat melodietje wat Gerard Cox nu telkens blijft herhalen. Even eentje tussendoor. Typisch Lammens. Oh ja, typisch Lammens. Het is een tijd van zorg en stress Iedereen is aan de fles Grote vraag, hoe kom je rond? En hoe blijf je goed gezond? Heb je eens een keer geluk? Maakt de viskes je weer stuk? Daarom kreeg ik dit idee, Neurie maar een beetje mee. Even eentje tussendoor, hij ligt lekker in groen. Gun je drie minuten vrij, straks is het weer voorbij. Lees de krant De Politiek En heel zachtjes word je ziek In de file, in de wijn, Zoek je wat muziek erbij Al die herrie en lawaai Klinkt voor mij niet al te fraai mijn radio staat zacht, maar even gaat die nou op af. even eentje tussendoor, Heilig lekker in het gehoor. gun je drie minuten vrij, strakjes is het weer voorbij. In de dingen positief. Je eigen vrouw is ook wel lief. En je dochter krijgt die baan. En je zaak blijft heus bestaan. En je club wordt kampioen. Al zal je zelf mee moeten doen. Leun maar lekker Eruit. Het liedje is nog steeds niet uit, even eentje tussendoor Hij ligt lekker in het gevoel Het is voorbij, het is overal. Zet je knop maar weer op zak of je de knop niet op zacht te zetten. We blijven lekker hard luisteren naar de radio. En naar typisch Lammens, naar deze 52e editie. Mensen, er is iets geks aan de hand met clowns. Ze zijn ervoor om je onbedaarlijk aan het lachen te maken. Maar sommige mensen vinden ze eng. Je hebt een heleboel mensen die vinden eng, uh, clowns eng. Maar dat komt misschien ook doordat je film, films met horrorclowns erin hebt. Die hebben. Ook iets triest, hè, clowns. Denk maar aan het oude liedje van Ben Kramer. Hij was maar een clown en toen was hij dood. Ik weet nog dat toen clown Bassie van Adriaan... als verrassing op de derde verjaardag van mijn dochter bij ons thuis kwam in Hoofddorp en hij stond voor de deur. Toen schrok ze zich te pletteren... en rende alle trappen op tot op de zolder. En daar bleef ze een tijdje zitten. Even later werd het toch nog wel gezellig, hoor. En ook de Kings zingen over de dood van een clown. Goud van Ger... La la la la, zo eindigen de Kings. Mensen, wat is dat leuk? Ik kreeg via Facebook een verzoekje van een goede oud-collega. We werkten samen bij het populaire radiostation Holland FM. Ik heb het over Peter de Groot, heette die daar, geloof ik. Maar. Uh toen hoorde Joost te draaien dat hij in werkelijkheid Kobus heette. Toen zei hij, wat een leuke naam zijn Joost te draaien. En iedereen had toen een fake naam, Peter de Groot. En ik heette Gert van der Zee op een zendschip. Allemaal van die typische disjockey namen. Omdat we uit de illegaliteit kwamen van verboden zenders. Dus deze Kobus Bosga die uh, werkte daar onder een pseudoniem. En uh, uh, ja, Hij schrijft mij, even kijken... Ik ben momenteel zwaar verliefd, draai hem voor mijn Duitse Fräulein waarvan ik zoveel hou. Nou, een mooiere liefdesverklaring kon Cobus niet bedenken... dan het oerromantische en schitterende smile van Ned MUZIEK zwaar verliefd is op zijn Duitse Freulein. Ik ben benieuwd. Ik zal haar vast wel een keer ontmoeten. We gaan naar Conny van den Bosch. Een verhouding die drie jaar duurt. Ik vind dat niet eens lang, alhoewel ik in het verre verleden wel kortere romances heb gekend. Conny van den Bosch sla ik bijna geen week over. Ik ben gek op al die fraaie chansons die geschreven werden met de gouden pen van Gerrit den Braber. Connie met weer zo'n weemoedig liedje. Drie zomers lang was jij mijn liefste. Drie zomers lang geen uur zonder jou. Omdat ik wist. Dit duurt geen leven lang. Had ik mezelf. Bij het afscheid in bedwang. Ik zei bedankt. Geen andere man geeft ooit wat jij me geven kan. Ga nou maar weg en kijk niet om, zo moest het gaan. Vraag niet waarom, duurt dit te lang. Dan wordt het sleur, voor de bloem, verliest zijn kleur. Lang, was jij mijn liefste, drie zomers lang, geen uur zonder jou. Het mooiste feest kan nooit lang duren, ik heb geen spijs, verdriet of verhaal. Een smalle ring gekregen in Parijs, een gouden band van weer een ander reis. Een kaartje met, ik heb je lief, wat souvenirs, een enkele brief, het ging voorbij, zoals zoveel, ik heb geen spijt, ik kreeg mijn deel, het was te mooi, voor lange duur, ons huis staat nu.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 for you, lovers. Say hello to the girl that I am. You're gonna have to see my perspective. I need to be the things just to learn who I am. And I don't want so damn protected. We're back die spiers verschijnt alweer in een of ander schandaal. En met pikante filmpjes in RTL Boulevard en Shownews. Toch heb ik een zwak voor dit elastieke meisje met die prachtige ogen. Eindelijk bevrijd uit de ketenen van haar overheersende vader. Die strijd blijft maar doorgaan. Dat was overprotected. En als je die videoclip kijkt, zie je de muren op haar afkomen. En die tracht ze met haar handen van zich af te duwen wanhopig. Maar aan André Hazes, toen die net begon door te breken, had die twee liedjes die aansloegen. Eenzame kerst. Ik zit heel alleen kerstfeesten vieren en mama. Niemand kent dat haast nog. In die tijd kwam hij wel bij mij thuis in Blarikum om onder te duiken. Dan zei hij: Ik heb mot met mijn wijf. En dat ging om zijn eerste vrouw. Toen kon ik, toen hij bij me thuis zag, nog niet vermoeden... dat hij zou uitgroeien tot zo'n icoon... dat nu nog steeds met shows geëerd wordt, ver na zijn dood. Zoals Hazes is de basis. En de cd's liggen nu alweer in de winkels, zag ik. Tot grote tevredenheid waarschijnlijk van zijn vrouw Rachel... die als een kloeke moeder waakt over zijn erfenis. André Hazes in een van zijn eerste liedjes Mama. altijd hun kind. Mensen, je kent dat gevoel vast wel... dat je naar anderen kijkt en je denkt... wat hebben die er toch goed... Dat hebben die het voor elkaar. Of het nu een baan betreft. Of een leuk huis in Zuid-Frankrijk of Italië. Zoals je vaak op tv ziet. Mensen die het aandurven. Een nieuw leven in de zon te beginnen. Dan denk ik. Had ik dat vroeger maar gedaan. Dan zat ik daar nu op een terrasje. In zo'n lekker smal, wit, romantisch straatje. Met een wijntje. Maar ik zit hier in de studio. Met mijn grote vriend <lacht> Benno. Ja, Ja, kijk uit. Ja, Ramse, Shafi en Lisbeth Lis. Die bezingen dat gevoel. Het gras zal altijd groener zijn. Aan nee. de andere kant van de heuvels. U zich deze no, no, no, no, no. Het gras zal altijd groener zijn Aan de andere kant van de heuvel. Al zien de anderen om ons heen, niet verder dan dit ene dal. Het gas zal altijd groener zijn, daar in het land, ver weg, achter de heuvels. Ik weet dat niemand het gelooft, geen mens behalve jij het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 De ik blijf bij jou, omdat ik weet dat we daar anders zijn dan nu. Het was al altijd groener zijn, aan de andere kant van de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 mens, u heeft het ongetwijfeld meegekregen op het journaal en in de kranten. Wat is er niet geëerd? De iconische actrice Olivia Newton-John is niet meer al enkele weken. De, gele de vrouw die de harten van zoveel stal met haar rol als Sandy in de musical Grease... is enkele weken geleden op 73-jarige leeftijd overleden in het bijzijn van vrienden... en familie sliep ze vredig in... Op haar range in Californië, dat meldde haar echtgenoot John Easterling. De Brits-Australische actrice en zangeres leed jarenlang aan borstkanker, werd tweemaal schoonverklaard, maar vijf jaar geleden keerde de ziekte toch terug en kreeg ze uitzaaiing in haar onderrug. Newton John laat dochter Joe Lazanza achter, die ze kreeg van haar eerste echtgenoot Matt Lazanza. En John Travolta die schreef, jij maakte onze wereld mooier. вас ждать. Toen ik nog heel jong was, lieve mensen, zo'n jaar of vijftien... was ik altijd met een grote bandrecorder in de weer, een Ray Fox. Bij insiders in de radiowereld wel bekend. Ik knutselde dan eigen showtjes in elkaar... en monteerde daartussendoor de dingels en de reclames... van de zeezender Radio Veronica op de 192 meter. En ik correspondeerde op band met de blinde liedjeszanger... Jules de Korte, een icoon uit die tijd. En telkens als ik dan weer zo'n grote spoel teruggestuurd kreeg van hem... draaide ik hem met rode koontjes... Af en Gilles de Korte was altijd zeer begaan met het wel en wee van de dieren en van het milieu. Hij was een tijd ver vooruit, maar in zijn honderden liedjes was hij vaak cynisch. Voor zijn fraaie lied Het Land van de Toekomst, dat is gebaseerd op het bijbelse verhaal van de Ark van Noach, kreeg hij de prestigieuze Louis Davidsprijs. En terecht. Oh, lekker chillen met Ger. Ik heb twee duiven opgelaten, hij en zij, door simpelweg hun vleugels los te binden. Ze zouden vrijwel zeker volgens mij moeiteloos de juiste richting vinden. Naar het land van de toekomst. Het toekomstige land. Naar het land van de toekomst. Het toekomstige land. Ik heb ze afgewacht totdat de avond viel. Maar nooit is er een spoor van hen gevonden. Met duidelijke twijfels in mijn ziel heb ik toen twee raven uitgezonden. Naar het land van de toekomst, het toekomstige land. Naar het land van de toekomst, het toekomstige land. Maar ook de raven zijn helaas nooit weer gekeerd. Ik durfde er met niemand over praten. Omdat je tot het laatste toe probeert, heb ik toen twee mussen losgelaten. Naar het land van de toekomst, Toekomstige land Naar het land van de toekomst Het toekomstige land De beide mussen kwamen weer Maar vraag niet hoe Ze hebben in mijn hand de geest gegeven Waar glijden we in s hemelsnaam naartoe, als er zelfs geen vogel meer kan leven? In het land van de toekomst, het toekomstige land. In het land van de toekomst, het toekomstige land. De Korte. ...en dan gaan we opeens naar Frankrijk, naar Gilbert Bécaud... ...de Fransman die op een luxe woonboot op de Seine woonde... ...inmiddels overleden dus die zingt hier in het Engels... ...en het blijft fantastisch klinken. Op het podium was hij zeer energiek... ...en vandaar zijn bijna miste 100.000 Volt. A little love and understanding. What you need a little love and understanding, <laughs> a little warmth to tell your soul, a gentle bird that softly sings. <laughs> Each night, my voice happens to sneak through your transistor radio. Just a secret you can keep And no one ever needs to know You're in that city far away on the ship, way out at sea You got some problems you can't face So leave them behind any place Out of sight is out of mind And in time, and in time, and in time, and in time, and in time You'll find peace of mind Okay Okay <laughs> Good, good Your room is like a desert isle You've often filled with silent tears <laughs> so grab your coat, turn a smile Go out and buy yourself some cheer <laughs> Why sit there thinking of the past Recounting empty days gone by <laughs> When you should make each moment last It isn't hard to do Just to I Drink to the city far away To all the sailors way at sea To all those problems you can't face So leave them behind any place For out of sight is out of mind time and in time and in time and in time and in time you'll find peace of mind. okay, <laughs> okay. Wat waren daar toch leuke oer-Hollandse comedies op tv? Citroentje met suiker en het schaap met de vijf poten. Als je wat ouder bent dan ik, dan weet je dat nog. En wat een cast was er. De knotsgekke Adele Bloemendaal, de valse nicht Leen Jongewaard... en de Norse barkeeper Piet Reumer. Zo maken ze ze tegenwoordig niet meer, die familieseries. Tijden veranderen. Maar ja, als je elkaar niet meer vertrouwen kan, wat moet je dan? Wat? Gelammend?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 als je elkaar niet meer vertrouwen kan, wat blijf je dan? Zo is het op meneer, als je elkaar niet meer vertrouwen kan, dan blijf je nergens meer. Hé hey jongens, als je elkaar niet meer vertrouwen kan, wat blijf je dan? Zo is het op meneer. Als je elkaar niet meer vertrouwen kan, dan blijf je nergens meer. Ik wil in de winkel wat kopen Pak de lift in plaats van te lopen eind staat hij stil En hoe hard ik ook gil Pas na zes weken toen ze hem open Ik denk wel even na, Voor ik daar weer binnen ga Want Als je kan niet meer vertrouwen kan Dan blijf je dan Zo is het op manier Als je kan niet meer vertrouwen kan Dan blijf je nergens meer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 ja, is je me kan vertrouwen dan je Ja, vertrouwen vertrouwde ik in ieder geval wel. Lee Towers kreeg hem een vakantie met een heleboel artiesten... waar hij ook bij was naar Marbella. Hij had toen net de grote hit te pakken met zijn eerste plaat You Never Walk Alone in 1975. Hij zingt het nog dagelijks overal. Hij werd bekend door de populaire talkshow De vuist' van Willem Duis... die hem lanceerde als de zingende Rotterdamse kraanmachinist... die hoog in zijn hijskraan zong. Niets was minder waar. Leen Huyzer, zoals hij in het echt heet, was slechts onderhoud... Monteur aan de haven. Maar ja, dat hijskranenverhaal van Willem Duis ging er natuurlijk in de publiciteit veel beter in. Dat was romantisch. You never walk alone.